8 uur Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het nieuwe kabinet in Egypte heeft een salarisverhoging voor ambtenaren aangekondigd van 15 procent. Ook de pensioenen gaan omhoog. De nieuwe minister van Financiën heeft bekendgemaakt dat de maatregel bijna een miljard euro kost. Zo'n 6 miljoen mensen profiteren van de verhoging. Die wordt gezien als een poging van het kabinet om de protesten te breken. Op het Tahrirplein in Cairo wordt al veertien dagen gedemonstreerd in een poging om president Mubarak weg te krijgen. Op het plein zijn nog altijd duizenden mensen aanwezig die actie voeren tegen het regime. In de gelderse plaats Aalten heeft de gewapende overvaller korte tijd een medewerkster van een drogisterij gegijzeld. De man drong de vestiging van trekpleister binnen en gaf iedereen behalve medewerkster opdracht naar buiten te gaan. Hij nam haar vervolgens in gijzeling. De overvaller gaf zich uiteindelijk over toen hij merkte dat er een grote politiemacht aanwezig was. De medewerkster van de drogisterij in Aalten bleef ongedeerd. In Zuid-Soedan heeft de bevolking zoals verwacht in overgrote meerderheid voor onafhankelijkheid gestemd. De kiescommissie heeft bekendgemaakt dat bij het referendum vorige maand 98,83 voor afscheiding heeft gekozen. President Bashir van Soedan liet eerder vandaag al weten dat hij de uitslag respecteert. Het Zuiden wil zich op 9 juli formeel onafhankelijk verklaren. Voor die tijd moeten Noord en Zuid nog over belangrijke punten afspraken maken. Zo zijn ze het nog niet eens over de precieze verdeling van het olierijke grens. Gebied. Ook moeten ze nog afspraken maken over de verdeling van het Nijlwater en de olieinkomsten. Bundesliga-club Wolfsburg heeft coach Steve McLaren ontslagen. Wolfsburg presteert dit seizoen matig en staat nu op de twaalfde plaats. McLaren, oud-bondscoach van Engeland, ging vorig seizoen van Twente naar de Duitse club. De nederlaag van afgelopen zaterdag tegen Hannover werd McLaren noodlottig. Dat het weer nog zwaar bewolkt en wat lichte regen of motregen. Vannacht opklaringen en minder wind. Minimum temperatuur 3 graden. Morgen zon en een graad of 8. Dit was het NOS-journaal. Pas op!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 Morgen in Coffee Max komt Nelleke van der Krocht vertellen over de duurste fonds ooit in tussen kunst en kitsch. Nico de Haan komt over vogels praten. En met Ferdy Bolland heb ik het over carnavalsmuziek. En jawel hoor, dan is zij er ook. Ria Valk, ze komt natuurlijk lekker zingen voor ons. Morgen Koffiemax, nationaal van 10 uur, Nederland 1. Mijn naam is Erik Jansen en ik ben partner bij Conquestor.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 En als je ziek of gehandicapt bent, moet je echt wel een enorme doorzitter zijn om hulpmiddelen te komen. Lindsay van Uden kan daarover meepraten. En er wordt vanavond ook getennist in Ahoy. Mark Brasser is daar. Het is een Hollandse avond met twee oud bekenden, zowaar. Twee uh, oudbekenden inderdaad. Paul Haruis en uh, Jaco Elting. In 1998, 13 jaar geleden dus, speelden ze hun uh, laatste toernooi samen. Maar ze zijn uh, terug in Ahoy. In het toernooi. Tijdens het ABN Amro-toernooi. Toernooi, dat ze twee keer wonen in 1997 en 1998. Dat is voor het goede doel. Voor de Richard Krijchek Foundation. Ze hebben gezegd: Nou, dit wordt een eenmalig optreden. Ja, natuurlijk niet als ze winnen. Maar dit toernooi zien ze als een eenmalig optreden. Ze hebben hard getraind uh, de laatste weken. Of het voldoende is, dat zal moeten blijken. Ze spelen tegen een uh, Pools koppel. Sterke Polen als eerste geplaatst hier in uh, Rotterdam en staan in de eerste set met uh, 4-2 achter. Het lijkt nog of ze een beetje moeite hebben met het, met het tempo. Misschien dat het uh, nog goed komt dat ze moeten groeien in de wedstrijd... maar het is een uh, mooie comeback tot nu toe voor uh, Paul Haruis en Jacco Elting. Twee dingen. Als je in uh, Nederland ziek of gehandicapt bent... dan heb je recht op allerlei voorzieningen en ook hulpmiddelen. Maar zie die maar eens even te krijgen. Dat is niet eenvoudig. Het is echt een bureaucratisch doolhof. En daar kan de 24-jarige Lindsay van Uden over meepraten. Na veel moeite kreeg zij uiteindelijk wat ze nodig had. En besloot toen om anderen de weg door dat doolhof te gaan wijzen. Goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, want hoe lang heeft het bij jou geduurd voordat jij de weg kende? Ik uh, ben uiteindelijk wel een jaartje of vier zoet geweest met alles. En wat betekende dat, zoet ermee zijn? Uh, nou, ik woonde bijvoorbeeld op, uh, op Driehoog. In een oud grachtenpand met een vreselijk steile trap. En ik kon geen trap meer lopen. Um, daar kwam ik pas na twee jaar achter dat er een potje zou zijn. Of een uh, indicatie die ik kon aanvragen. Zodat ik lager gelegen zou kunnen gaan wonen. Ja, nou, toen, waren we, nee, toen waren we alweer drie jaar verder. En hoe kwam je daar dan uiteindelijk achter? Um, zelfstudie. Laten we het daarop houden. Ik heb uh, het internet uh, afgezocht. En uh, ik heb me natuurlijk laten informeren door uh, overheidswebsites. Uh, en dat soort zaken. En ja, uiteindelijk, na vijf ambtenaren, dan wil de zesde, die is wel bereid om inderdaad te zeggen bij wie je dan daadwerkelijk moet zijn voor een voorziening. En dan kwam je uiteindelijk bij zo iemand terecht en dan was het geregeld? Nee, nou ging het maar zo makkelijk. Um, je moet allerlei formulieren gaan invullen. En dan duurt het weer een paar weken voordat die uh, überhaupt op plaats van bestemming zijn. En dan komt er uh, nog een, een soort van een medische keuring achteraan natuurlijk. Hè? Want um, de overheid gaat natuurlijk geen uh, subsidies verlenen... of indicaties afgeven of voorzieningen afgeven uh, als het niet noodzakelijk is. Dat even vooropgesteld. Mm -hmm. um, maar goed, gaat dus uiteindelijk gaat er wel een periode van drie à vier maanden overheen... voordat er überhaupt iets bekend is. Je zegt, ik kon eigenlijk geen trappen meer lopen. Ik zag dat je ook heel erg moeilijk liep. Ja. ja chronisch ziek, wat, wat, wat scheelt je? Chronisch ziek. Uh, ik heb een uh, bindweefselaandoening. En ik ben daarbij hypermobiel. Dat wil zeggen dat ik uh, heel slap in mijn banden zit. Zoals de medisch specialisten dat noemen. Dat um, wil zeggen dat, ik, uh, dat de boel nogal snel uit de kom schiet. Ja. En, uh, en wat is snel? Snel. Uh, haarveunen, Schouder uit de kom vanmiddag. Ja, echt waar? Ja. Zo snel gaat het dus. En hoe? Want hij zit er nu weer normaal in, volgens mij. Ja, hij zit weer goed. Uh, dat is één uh, ram tegen de, tegen de deur of tegen de muur. En dan zit hij meestal wel weer. Dat doe je zelf? Ja, als ik pech heb, moet ik uh, naar de EHBO. Maar dat is dagelijks kost? Nou, dat niet. Uh, dat is uh, vooral op momenten dat ik gewoon even niet goed oplet... Dan, uh, ik bedoel, als jij bijvoorbeeld uh, per ongeluk tegen een deurpost loopt, gebeurt er niks. Dan denk ik je au. even auw en dan is het <laughs> klaar. Maar als ja. ik dat doe, dan heb ik dus een luxatie te pakken. De medische term voor uit de kom schieten van. ervan. Ja. En uh, ja, dan uh, kan ik even naar het ziekenhuis. Wat ontzettend vervelend. Nou ja, goed. Ik heb uh, nog steeds zoiets, uh, zolang ik niet uh, terminaal ziek ben, valt het allemaal reuze mee. Het is te overzien. Ja? ja of ben je gewoon ik, uh, van positief van aard? Dat sowieso, denk ik wel. Maar ik vind het ook. Uh, ik, ik mag op dit moment wel in mijn handen klappen op, uh, over de situatie waarin ik mij uh, bevind. Want het ik, kan nog veel erger, bedoel je? Ja, dat vooral. En uh, ik zit op mijn plek, hè, wat met betreft. Uh, de betrekking tot alle voorzieningen. Ja, want daar uh, heb jij. wat je noemt. ervaring mee. Ja. Uh, het is een dolhof. Uh, jij hebt, bent nu hier gewoon naartoe komen lopen, maar je vertelt dat je ook een rolstoel hebt en ja. ook krukken. Uh, en dat was blijkbaar lastig om daar dan bijvoorbeeld aan zoiets eenvoudigs te komen. Ja, dat was heel vervelend. Vertel eens dan. Um, ik, ik had net uh, mijn eerste operatie achter de rug. en Wij dachten dat het toen nog puur een orthopedisch probleem was, wat ik aan mijn knie had. Ja. Um, had een rolstoel nodig natuurlijk, want ik uh, ja, kon niet al te ver lopen. En um, dan ga je dus naar een thuiszorgwinkel, een thuiszorgorganisatie en die lenen spullen uit. Ja. Um, was alleen niet bijverteld dat het na een half jaar of na zes maanden huren moest alles weer verlengd worden. Zo niet zou je aanmalingen thuis krijgen. Maar in principe hebben de meeste mensen niet langer dan een half jaar een leenrolstoel nodig. Want dat is voor de mensen die gewoon even een enkel breken en zes weken gips hebben. Ja, zijn ze hersteld. Precies. Mensen die nog gaan herstellen. Ja. Um, dat was bij mij niet het geval. En uh, ik had uh, drie aanmalingen... Te pakken? Uh, ja. Want toen, dus jij liep voortdurend tegen dit soort dingen aan? Ja, heel vervelend. Um, de, de weg naar alle um, potjes en voorzieningen toe is gewoon heel erg lang. Heel mm. erg lang en vol obstakels ook. Um, het is lastig op, om op het punt te komen waar je moet zijn. Of bij de persoon bij wie je moet zijn. Of bij, uh, überhaupt, voor je überhaupt doorhebt hoe een voorziening heet. Mm -hmm. Dan ben je al een tijdje verder. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat jij echt uh, wet hebt zitten bestuderen. Want jij zei uh, zelfstudie, ja. is dat zo? Ja, klopt. Ik, uh, ik zit af en toe op de bank met, uh, met wetvoorstellen. Bijvoorbeeld. En regeren, akkoorden en dat soort zaken. Ik uh, moet natuurlijk wel een beetje bijblijven. Ja, uh, niet ja want het alleen... verandert ook voortdurend, toch? Ja, ook dat, inderdaad. Uh, het is niet zo dat ik, dat ik alles puur wil bijhouden, uh, omdat ik natuurlijk andere mensen uh, ga helpen. Of al help. Maar ook voor mezelf, want ik ben zelf ook jonger. En uh, ja, het is wel handig om te weten of die pot inderdaad dicht gaat. Ja, ja want die plannen zijn er. Hè? Die waaijongen is een soort ja. regeling voor jongeren die. Uh, chronisch ziek worden? Die chronisch ziek zijn, aangeboren, of dat zijn tussen hun uh, 17e en ik geloof 35 jaar. En jij hebt uit allerlei verschillende potjes geld? Um, de, ja geregeld uiteindelijk. Nou ja, geregeld. Het klinkt wel heel makkelijk, hè? Nou ja. Ik heb er veel moeite voor moeten doen. Hm. En uh, de voorzieningen zijn in principe gewoon uitstekend gefaciliteerd in Nederland. Daar is niks mis mee. Alleen weet niemand het. Uh, precies, want de potjes zijn er. En we hebben een fantastisch sociaal vangnet. Maar ja, hoe je er komt... En want jij hebt best nu sinds februari, het is gewoon echt heel erg nieuw, ja. ben jij een bedrijfje begonnen? Ja. ja moet je er nog een beetje, word je nog een beetje zenuwachtig van als ik het zeg? Ja, het is een beetje onwerkelijk. Kijk, dat plan lag natuurlijk al een aantal jaar in de koelkast. Ik heb vier jaar op de bank gelegen en tijd gehad om na te denken over wat ik wilde met mijn leven. Mm -hmm. En dat plan lag al wel wat langer, maar werd een beetje voor me uitgeschoven continu. En uh, toen ging het ineens allemaal heel snel door uh, het artikel in het, uh, in het Parool... waar ik afgelopen zaterdag in heb gestaan. Nu dit interview, uh, er komen nog meer interviews aan. Dus uh, het gaat snel. En, en je ik ben merkt echt... dat er mensen je opeens weten te vinden? Ja, heel erg. Uh, overweldigend hoeveel e-mails en telefoontjes ik binnenkrijg. Ik en wat uh, zijn dat dan voor mensen? Uh, uiteenlopend. Uh, van mensen die mij puur even bellen met de mededelingen uh, dat ik een uh, fantastisch initiatief heb opgezet... En, en een ga zo door en thumbs ja. up. En uh, er zijn ook mensen die mij bellen met een enorm ingewikkeld medisch verhaal. En uh, die graag uh, ja, iets voor elkaar willen krijgen op welk vlak dan ook. Ja, want jij zegt ik ben ervaringsdeskundig. Ik weet inmiddels hoe al die memorie van toelichting van al die wet in elkaar zit. Ja. Kortom, jullie mogen naar mij toe komen, want ik ga jullie helpen. Ja, ik ga de weg korter maken. En uh, ik ga uh, veel uit handen nemen, want het kost heel veel tijd, energie... om, uh, om, om, om die hele weg te gaan bewandelen. Maar is het niet eigenlijk te zot voor woorden dat dit niet geregeld is in Nederland? Uh, ja, je ziet te knikken. Ja, ben ik helemaal met je eens. Is inderdaad te zot voor woorden. Uh, van de andere kant um, in de praktijk is gebleken dat uh, bijvoorbeeld mensen die uh, sociaal pedagogische hulpverlener zijn, die dus bijvoorbeeld in gehandicapte opvang werken of in uh, ouderenzorg werken, uh -huh. um, die doen dit soort taken als nevenactiviteit erbij binnen hun baan. En eigenlijk hebben ze daar de tijd niet voor, nee. nee. Want zij zijn er om te zorgen of om activiteiten te begeleiden of wat dan ook. Ja. Maar het wordt dus wel gewoon gedaan. En, dus en deze is er mensen er kennen met de een, weg. Er is uiteindelijk niemand die alles weet, die een helikopterview heeft over alles. Nee, ja, er zijn wel mensen. Ik bedoel, teamleiders binnen zorginstellingen, die, die weten het. En die weten ook hoe ze moeten doen. Maar die hebben dan weer geen, uh, bijvoorbeeld geen budget om daar iemand voor aan te nemen. Om die administratieve romslomp uit de handen te nemen. Uh, dat is een probleem. En ja... Uh, ja verder, het kost gewoon heel veel tijd. Maar heb jij daar zin in? Vind je dat leuk? Ja, ik word daar wel blij van. Ja? ja? Al die romsloppen, al die ambten, al die bureaucratie. Ja, maar als het dan uiteindelijk lukt... dan uh, is dat wel uh, een, een kleine triomf. Ja? Voel ja. je dan een kick? Ja. ja. Heel erg. Ja? ja, ik weet zelf hoe het voelt om dan uiteindelijk... die brief uh, in handen te hebben. Met een bepaald logo van een bepaalde instelling... op de envelop bij de brievenbus. En uh, als je hem dan in handen hebt... en, en het is toegewezen... Kijk, en het gaat niet zomaar om een geldbedrag... wat je ineens in handen gedrukt krijgt. Het gaat echt om een belangrijke voorziening... voor iemand die het heel hard nodig heeft. En wat was het moment dat jij dacht, dit ga ik doen? Want je hebt natuurlijk hè, je hebt te maken nu met deze chronische ziekte. Je zegt, het, het gaat eigenlijk relatief goed. Dus het kan ook slechter gaan in de ja. toekomst. Wat was het moment dat je dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga dit omzetten in iets, iets praktisch. Ik ga hier mijn bedrijfje van maken. Was Want dat was de, wat was de ommekeer? Ik denk pas op het moment toen ik zelf... Um op het punt zat waar ik, waar ik graag wilde zijn. Zonder continu met mijn neus op de feiten gedrukt te worden van... hé, hey, jij mankeert wat, jij kunt niet mee in de maatschappij. En er zijn nu een aantal voorzieningen. Ik heb bijvoorbeeld uh, thuiszorg, ik heb een vervoersmiddel. Ik heb een lage gelegen woning, hè, uh, door een medische indicatie verkregen. Mm -hmm. En... Um, Daardoor is het allemaal uh, wat beter te overzien. En ik denk dat pas op het moment dat ik dat allemaal rond had... dat daar in ieder geval die rust was. Gewoon het, het huis-tuin-keuken-leven uh, min of meer. Ja, toen kon je weer geven. Ja. En dan doe ik het liever ook gewoon goed. Want ik weet hoe ontzettend belangrijk dit is. En het is zo dat um, jij woont in, in Amsterdam. Zijn er al mensen uit jouw buurt bijvoorbeeld die bij jou Ja. Heel leuk. Ik, uh, ik heb al een aantal bloemstukjes binnenstaan. En uh, ik woon in een, uh, in een buurt waar uh, behoorlijk wat senioren wonen. Op, op de lager gelegen woningen dan. Mm -hmm. Natuurlijk. Uh, en dat is allemaal sociale huur. En uh, die staan één voor één voor de deur. Wat? Zeg, uh, wat fantastisch. We hebben je in de krant gezien. en uh, we, we hebben je nodig. Ja, kun je, kan jij even een trapliftje voor me regelen? Of, uh, ja. Ja. En de kosten die jij dan maakt, die kunnen zijn dan, zij dan weer declareren? Ja, die kunnen gedeclareerd worden in de, in de toekomst waarschijnlijk bij zorgverzekeraars. En uh, verder um, zou het kunnen dat ik uit de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten... Ja, heel goed. Heel goed. <laughs> uh, daar kan het uh, waarschijnlijk uitgehaald worden, ja. Nou is het zo dat er natuurlijk al een tijd wordt gepraat hè, over één zorgloket. Dan ja. zou dit probleem zijn opgelost, want dan zit daar gewoon iemand in die weet het ook, net zoals jij. Ja, precies. Wil je dat uiteindelijk? Of denk je, ja, dan ben ik ook mijn baan kwijt? Nee, dat is goed. Dan ga ik gewoon daar werken. Oké. Okay. Ja? Ja, nee, dat is prima. Als alles onder één dak te vinden zou zijn... zou het makkelijker zijn om ook specifiekere zorg aan te kunnen bieden, denk ik. Ik wens jou heel veel succes, Hartelijk Lindsay dank. van Ude En Dankjewel. jouw bedrijf heet De Zorgassistent. Klopt. En je hebt een site www.dezorgassistent.nl. Dat is hem. Succes met je bedrijf. Dank je wel. Ja, er werd getennist in Nahoi En uh, we gaan door naar Mark Brasser. Want hoe gaat het met de mannen daar? Ja, er wordt nog steeds getennist inderdaad. Nou ja, wel redelijk. Uh, in een hoge schouw genomen dat ze 13 jaar niet meer hebben gespeeld. Dan mag je zeggen dat ze het aardig doen. Je merkt wel, en dat zei ik net ook al... Ja, dat ze op sommige momenten gewoon iets te kort komen. Iets te laat reageren. Misschien iets te laat uh, starten, zeg maar. Om naar een bal toe te lopen. Ja, en die tijd die heb je gewoon niet. Uh, je moet hier uh, snel zijn, snel reageren. Zeker in een dubbel waar het spel uh, kort is. Korte rallies worden gespeeld. En uh, ja, ze hebben de eerste set met uh, 6-3 verloren. Op zich is het, het aardig, het zit wel dicht bij elkaar. Maar je merkt gewoon dat uh, de, de Polen, Marius Vierstenberg en uh, Marcin Matkowski, ja, dat die meer ingespeeld zijn. Die zijn hier ook echt voor het, voor het dubbelspel gekomen. Dat zijn jongens die we normaal niet in het, in het enkelspel tegenkomen. Daar, ja, eigenlijk geen breken in het enkelspel. Het is echt een, een, een dubbelcombinatie. En die ja, zijn, gewoon, uh, zijn gewoon ietsje beter. Het is te hopen dat uh, Haarhuis en Elzing in de tweede set ja, er iets meer inkomen, iets meer in de, in, de, in de wedstrijd kunnen groeien. Misschien dat het publiek, het is, het is Behoorlijk vol voor een maandagavond in Ahoy. Misschien dat het publiek er, erachter kan gaan staan. Ze een beetje ja, op kan zwepen. En dat ze dan misschien hun spel naar een, naar een hoger plan kunnen trekken. Het is, dus, het is dus aardig. Een geslaagde rentree is het nog niet. Want ze hebben de eerste set dus verloren. Paul Haaruis en Jacco Elting met 6-3. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Morgen beslist de rechter in Londen of Julian Assange, de bedenker van Wikileaks is dat... mag worden uitgeleverd aan Zweden. Binnenkort verschijnt in een Nederlands boek over Assange en zijn Wikileaks. En Gerbrand Kip schreef eraan mee en dook daarvoor in de geschiedenis van de 39-jarige hoofdrolspeler. Goedenavond. Goedenavond. Wat fascineert u zo aan Assange? Ja, het is vooral die, uh, de intrigerende persoonlijkheid natuurlijk. Een beetje een nieuw icoon van deze tijd zie je aan het worden... Maar wat, dan? Uh, wat is er zo nou, fascinerend? Uh, voor 2007 had nog niemand van hem gehoord. Zelfs binnen de journalistiek hadden we nog niet uh, iets van hem vernomen. En plotseling is hij daar. En het is meteen een machtsfactor waar we mee te maken krijgen. En ook alle andere landen die uh, het toch niet zo prettig vinden... dat hij bepaalde dingen openbaar maakt. Uh, ja, dat, dat fascineert natuurlijk. Hoe kan één persoon zo'n macht uitoefenen met een organisatie als Wikileaks? Houdt u van mannen met macht? Uh, nou, <laughs> vrouwen met macht vind ik ook even belangrijk hoor. Nee. Uh, ja, mannen met Nee, maar macht, is ja. dat het fascinerende dat hij zo van nee, macht heeft? Het is eigenlijk, het, het, het, het eigenlijk een beetje die. Uh, de, de duisternis die erachter heerst. Wat, wat beweegt zo iemand om eigenlijk zoiets te doen? Ja. Waar, waarom oppert hij zich op? Waarom offert ja. hij zich eigenlijk op als persoon? Om eigenlijk eh, gerant te staan? Als een soort, eh... Nou, en daar kunt u misschien wel antwoord op geven. Want u heeft zich verdiept hè, in ja. zijn geschiedenis. In, in, ja, in, in zijn jeugd. In zijn jeugd, ja. Uh, ja. Hij heeft een bewogen, uh, een ingewikkelde jeugd achter de rug. Ja. Ja. Of zijn dat alleen maar verhalen? Of is dat het, waar? Het, het is natuurlijk... De, de bronnen die men heeft aangeboord is waaronder zijn moeder. Die werd eerst afgeschilderd met onder de naam Claire. Het was dan toen een pseudoniem. Um, ze heeft er een boekje op gedaan tegenover een regionale krant... toen haar zoon dus uiteindelijk een beetje in het voetlicht trad... Uh, van hoe het leven daar aan toe ging. Het was ja. een eilandje, Magnetic Island... In... Uh, Australia. Voor de kust van Australië was ja. dat. Uh, zo vernoemd ook al een beetje een duister gegeven... omdat de kompassen daar helemaal op tilt sloegen. Dus het heeft ook wel iets, uh, iets fascinerends En daar iets is hij opgegroeid met deze moeder... Ja. die weer zou uh, mishandeld zijn door een man met wie ze geleefd heeft. Ja. En bij een secte gezeten die hebben. Die zou bij een bepaalde secte gezeten hebben van een uh, zekere dame Burn. En die geloofde in ieder geval dat uh, alle kinderen die binnen die secte leefden, eigenlijk, die moesten blond haar hebben. Hey. Nou, Dus dat is eigenlijk al heel, uh, heel bizar te noemen. Aangezien aan. nee, uh, Sanje dus blond haar heeft. Ja. Um, de moeder heeft het ook uh, eigenlijk deels toegeschreven... aan uh, omgekeerde uh, kathode straalbuis. Die, uh, uiteindelijk, uiteindelijk ja, Geen idee wat het is, maar het is een scheikundige waarschijnlijk iets. Natuurkundig iets. Ja. Um, uh, waardoor zijn haar wit geworden is. Dat zou hij zelf gedaan hebben? Dat zou hij zelf gedaan hebben. Want uh, u heeft zich dus verdiept hè, in zijn ja. geschiedenis... U heeft allerlei bronnen uh, gelezen, uh, ja. artikelen. U heeft geen ja. mensen zelf gesproken. Nee, ik heb me wel uh, deels een beetje verdiept door op uh, websites... dus bij blogsites van uh, ja, kleine hackers uh, te, uh, te lezen. Mm -hmm. Zelf ook even een beetje voor te stellen. Al zijn van, ja, ik zoek wat informatie. Kan ik ergens anders binnenkomen? Kun je wat informatie verschaffen? Maar meer een merendeel is toch van, uh, vanuit uh, buitenlandse kranten... waaronder Australische kranten, die al wat geschreven hebben in de jaren negentig... over hackersorganisaties daar zaten, uh, syndicaten bekende hackers bij zaten, Amerikaanse sites. Ja, want er doen uh, enorm veel verhalen over hem ja, de ronde, hè? enorm veel verhalen de En In twee weken tijd heb ik een beetje moeten doorlichten. Uh, het heeft een flink pakket opgeleverd van 400 tot 500 pagina's uitgeprint en al dubbelzijdig over, uh, over de persoon Assange. Ja, dus en wat, wat heeft u geraakt direct. van al die dingen die u gelezen heeft? Nou, voornamelijk eigenlijk dat uh, zijn nobele streven toch eigenlijk om veel dingen openbaar te maken. Hij, hij heeft een gevoel, uh, ja, dat hij, hij kan niet tegen onrecht. En waar dat komt dat vandaan dat is eigenlijk een beetje onduidelijk. Want waarschijnlijk heeft dat te maken met zijn, zijn verleden. Hij heeft toch een, een soort normale bestaan geleefd met zijn moeder. En is de, ja, goed veel gereisd. Ook op, vlucht, op de vlucht voor die vermeende echtgenoot die bij de sekte gezeten zou hebben. Um, hij heeft natuurlijk een geschiedenis hier in Europa. Hij trok rond met een blauwe rugzak gevuld met mobiele telefoontjes. Uh, wegwerptelefoontjes, had geen vaste lijn, dus men kon hem niet traceren. Dus uh, vandaar dat Interpol later veel last had om hem te vinden. Mm -hmm. um, ja, dat, dat zijn soort zaken die toch tot een mythe leiden bij, bij zo'n persoon als Assange. Ja, want um, als u met hem in de kroeg zou zitten, zou u dat willen? Nou, ik zou wel proberen uh, hem uit te horen, maar ik denk niet dat ik zo ver kom. Je <laughs> valt dus al gebleken een aantal interviews dat hij uh, het vissen naar zijn verleden niet op prijs stelt. Nee. Uh, dat is hem ook wel vaak verweten. Uh, men zegt van ja, iemand die zo uh, uh, wil dat iedereen open is. Uh, over alles nog wat, over dingen die je daglicht niet kunnen verdragen... is niet open over zichzelf. Uh, dat werd ook wel heel vaak als hypocriet beschreven. Ja, laten we meteen eens even luisteren naar een, uh, een stukje... eigenlijk wat heel erg aansluit op wat u zegt. Ja. Een uh, interview voor CNN heeft hij gegeven. Ja. ging over Wikileaks. En die interview uh, begon over de rechtszaak... die nu in Zweden tegen hem uh, wordt ja. gehouden. Verkrachtingszaak. Ja. Verkrachtingszaak. Um, hoe die WikiLeaks zou beïnvloeden die rechtszaak. Yeah. En hij zegt: "Ik ga daar absoluut niet op antwoorden. Sterker nog, ik loop weg." En dat ik gebeurt in dit interview. Ah, and okay, you talk about that in relation to this. But it does affect WikiLeaks. Ja, yeah, but this interview is about something else. So I I will have to walk if you Do you still you would want to talk. You're going, going to contaminate a is extremely serious interview with questions about my personal life. Okay. I'm going walk. Ja, en daar doet hij zijn microfoontje af. Exact. Ja. Um, hij houdt zijn eigen mythe ook in stand. In stand Want u ja. heeft dus meegewerkt aan dat boek over uh -huh. Assange. Wikileaks tussen cyberoorlog en informatierevolutie heet dat boek. Ja. En u heeft daar een hoofdstuk uitgeschreven. En dat heet dan weer cybergod of Digi-Duivel. De mythologisering van Julian Assange. Ja, ja. Voor u is je een mythe. Voor mij is het eigenlijk uh, voor mij is een mythe aan het worden, ja. Het, is het, uh, het heeft ook alles voor een mythe. Het is uh, onduidelijk waar zijn geschiedenis zit, ook waar naartoe gaat. Hij uh, heeft natuurlijk volgelingen, uh, sympathisanten. Tienduizend uh, sympathisanten die uh, toch zijn uh, uh, Wikileaks een uh, warm hart toedragen. Ja. Uh, een organisatie als Anonymous. Wat trouwens overigens uh, het laatste bericht wat ik gelezen heb... was dat een 15 vijftienjarig jongetje uit Frankrijk erachter uh, schijnt te zitten. Maar wil hij dat mensen gaan gissen of heeft hij iets te verbergen? Nou, het, hij vindt het niet van belang. Hij vindt het eigenlijk niet van belang dat uh, zijn verleden ertoe doet. Hij zegt ook van, uh, wat vind je interessant aan mij? Uh, dat ik mijn wenkbrauwen beweeg. Uh, hoe ik mijn wenkbrauwen beweeg. Uh, maar aan de andere kant is het wel zo dat hij... Uh, uh, uh, die mythe wel in stand houdt door het juiste te verzwijgen. Dus men gaat juist vissen. Ja. Ik denk, als je wat openheid van zaken zou geven: van nou ja, goed jongens, ik uh, kom daar vandaan, ik heb dit gedaan, dan zou het niet zo, uh, zo erg zijn als het nu is. Ik bedoel, dan zou je ook niet verweten worden... dat hij ergens bij een sect heeft gezeten of wat dan ook. En ik ben dus ook een razend nieuwsgierig... naar zijn autobiografie die dit jaar uit ja. gaat komen. Uh, alleen daar heb ik alweer het laatst van gehoord... dat hij daar niet echt aanstaalt in maakt om dat te schrijven. Dus het is nogal maar de vraag of we dat ooit nog te zien krijgen. Stel, hij zit hier tegenover u. Wat zou u hem vragen als eerste? Nou, ik zal hem eerst even vragen wat zijn motivatie zou zijn. Ja. Maar ik denk dat hij dan ook zo weglopen en de microfoon zou afdoen. <lacht> dus dat, ja. Uh, ja. Maar als u nou moet kiezen um, om hem te typeren... Ja. He, zijn zoon, er, wordt ook, er zijn meerdere interviews natuurlijk geweest. Ook zijn zoon heeft ooit iets gezegd. Ja. Dat ja. hij uh, autistisch zou zijn hij, schoen, hij schijnt uh, autistische trekjes te hebben. Dat is ook nog ooit een medewerker van Wikileaks die bij uh, de organisatie weggaan. Dus is dat ook wel eens een keertje bevestigd. Ook door een uh, journalist, uh, volgens mij van The Guardian, wat ik nog uh, kan herinneren. Um, hij heeft ook eigenlijk de trekjes die daartoe kunnen leiden. Uh, zijn zoon uh, Daniel, die toen tijd geïnterviewd is. Uh, die zegt ook van ja, mijn vader heeft zo'n complexe gedachtegang dat hij het ook niet kan verdragen als mensen die complexe gedachtegang niet doorgronden, dus niet begrijpen. Ja. En hij zegt: Wikileaks is eigenlijk het gevolg van al die concepten van wat zijn vader eigenlijk uh, uh, dacht over onrecht en recht. Dus die zegt uh, ook, eigen bewijs spreekt, van Wikileaks is gewoon eigenlijk in feite mijn vader. Dus dat is ook wel heel opzienbarend. En wat zegt hij nog meer over zijn vader? Uh, nou ja goed uh, natuurlijk hij zegt ook uh, over zijn vader dat uh, Daniel Assange uh, dus dat is de zoon die had op zijn Facebook gezegd van nou ja goed mijn vader heeft de eigenschappen om toch een beetje vrouwen tegen zich in het harnas te jagen Waarom? en dat is verkeerd geïnterpreteerd als zijn dat hij niet om zou kunnen gaan met vrouwen. Dus dat het is ook een mythevorming door wat de media natuurlijk ervan maakt. En hij zegt dus ook dat dat helemaal uit zijn verband is gerukt. Dat maar waarom denkt er... hij dan dat hij vrouwen tegen zich in het hart als ja? Ja, dat is een bron wat, wat uh, natuurlijk niet grond is. Maar hij is Nee, maar wat zegt die zoon daarover? Uh, nou ja, goed, hij is, uh, Assange heeft een zoon op 18 jaar leeftijd gekregen. Uh, er is ook een scheidingsproces geweest in de jaren 90. Dus hem uh, en zijn vrouw uh, over de voogdij hebben ze ook uh, nog een kakeel gehad. Uh, wat zijn zoon eigenlijk daarmee aankaart is waarschijnlijk... dat er, uh, de relatie met zijn moeder niet zo uh, goed gegaan is toen. Tussen Assange en uh, zijn vrouw. Ja, ja. Ja. Is het niet gewoon een ongelooflijke eenzame man eigenlijk, die Julian Assange? Dat, uh, dat zou je wel denken, ja. Zeker nu. Ik denk ook nu, er valt natuurlijk ook heel wat weg, ook al ondersteuning. Zijn rechterhand Domshuidberg, die heeft ook op een gegeven moment gezegd van ja, het gaat te ver. Die hele, die hele verkrachtingszaak eigenlijk, dat komt Wikileaks net te goede en dat was ook even een reden waarom vertrokken is... en eigenlijk in een kleinere microverband... een eigen organisatie heeft opgericht in Duitsland. Uh, en Assange heeft natuurlijk steun moeten zoeken... bij uh, Frontline Club in, in Engeland... Voor, uh, voor onderdak eigenlijk, uh, voor bescherming. Ja. En uh, men zegt ook dat hij zijn autobiografie eigenlijk schrijft... gewoon puur om geld binnen te krijgen. Ja. Dat hij toch eigenlijk aan de grond zit. Zou u zo'n type als Assange, vindt u dat fascinerend, zou u dat ook willen zijn? Zo'n zo machtig iemand die... Nee, net, uh, ik zou het ook heel eenzaam vinden, lijkt mij. Ja, ja. Ja. Het, het reizen daarentegen zou ik prachtig vinden. Het reizen? O Overkomen en uh, het, zich ook verdiepen. Maar ik zou niet de macht willen hebben over documenten en uh, het, eigenlijk het zwart van damokles boven me boven me moet zweven. Dat, dat zou ik verschrikkelijk vinden. Ik bedoel, je, bent, want, je leeft onzeker natuurlijk. Hè? Ja, want dat is natuurlijk sowieso hè, voor hem op dit moment... wat er gaat gebeuren met hem, is nog zeer ongewis. Ja. Er wordt morgen besloten in Londen of hij wordt uitgeleverd aan Zweden... Ja. in verband met die ja. vermeende verkrachtingszaak. Ja. Uh, hij is als de dood dat hij naar Amerika moet... dat hij daar misschien zelfs wel de doodstraf krijgt. Ja. Maar hij zegt, als er iets met mij gebeurt, dan ga ik alles... Op internet zitten. Ja. Alle documenten. Denkt u dat hij dat gaat doen? Nou, het is natuurlijk. je weet niet uh, wat je in huis haalt. U, u doelt hierbij op de, op de wat ze noemen, de poison pill. Hij heeft dus gezegd: van nou, als mij of WikiLeaks iets overkomt, dan uh, geef ik een uh, codering af. Uh, waardoor dat uh, Poison Pill eigenlijk openbaar gemaakt wordt. De Poison Pill is eigenlijk een, een, een gigabyte-bestand. Uh, die onder ongeveer 10.000 sympathisanten is verspreid, gedownload over verschillende servers in de wereld. Mm -hmm. uh, ja, je weet niet wat je daarmee in huis haalt. Ze weten, nee, maar denkt je... u dat hij het gaat doen? Ik denk, ik nou, zover ik kan zien, denk ik niet. Ik denk niet dat hij het gaat doen. Nee? nee, dat vermoeden heb ik niet. Nee, ik denk dat het, het is natuurlijk een soort chantagemiddel, heb ik het idee. Maar het, het zou kunnen zijn dat van oké, okay, het, het is, maar je weet niet wat voor Trojaans horst. Uh, maar waarom partner. denkt u dat hij dat niet zou doen? Want uit alles blijkt dat, dat hij in staat is om dingen te doen, toch? Nou ja, het is nu eigenlijk die hele rechtszaak is eigenlijk nu eigenlijk uh, voorbij, eigenlijk. Dus hij is eigenlijk nu op vrije voeten. Hij dus alleen voor dat uitleveren gaat ze nu nog naar Zweden toe. Dus ja, nee, maar hij bedoelt natuurlijk, stel dat ik word uitgeleverd, stel dat ik in Amerika de doodstraf krijg, dan ja. heb ik bij deze gezegd: ik wil, waarom denkt u? dat hij dat niet zou doen? Nou, ik, heb het, ik heb het vermoeden dat eigenlijk eh, dezelfde organisatie... zoals Wikileaks, ervoor gaat springen. Want het zou natuurlijk te ja. kostig gaan van Wikileaks... als dat wel zou gebeuren. Dat heb ik het vermoeden. Als u dat, moet kiezen, ja. is hij dan een boef of een held voor u? Ja, dat is een gewetensvraag. Maar ik, heb het, uh, ik vind het altijd heel moeilijk de, de iconografie eigenlijk van zo iemand te doorgronden. En het is natuurlijk ook de bedoeling dat je het zo objectief mogelijk behandelt. Ja, maar je moet toch kiezen. Ik zou toch moeten kiezen. Nou, ik, vind, uh, ik zou dan toch zeggen, ik vind het ik vind een moedig persoon. Ik, ik, ik vind het wel een heel moedig persoon dat hij eigenlijk zoiets flikt als dit. En dat hij inderdaad uh, documenten openbaar maakt. Maar ik vraag me af of het wel wijs en niet een uh, naïef besluit is geweest. Maar zo'n autobiografie die gaat u in elk geval lezen. Zeker weten, ja. <laughs> Goed, morgen wordt dus duidelijk of u inderdaad wordt uitgeleverd. Mocht u meer willen leven over Assange... dat kan dus in het boek Wikileaks tussen cyberoorlog en informatierevolutie. Hartelijk dank, Gerbond Kip. Dank u wel. Tot zover alweer deze uitzending van Twee Dingen. Morgen om acht uur zijn we er gewoon weer. Uh, straks BNN Today met Luc Iking vanavond. Ja, dat klopt. Vertel het eens even, Luc. Uh, zometeen Robert en Brink over het verlies van zijn Weekend Quiz En Mark van Bommel over het Nederlands elftal en hoe het nu gaat bij AC Milaan. Dat allemaal zometeen na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal. De ambtenaren in Egypte krijgen loonsverhoging. Hun salaris stijgt met 15 procent. Ook de pensioenen gaan omhoog. En de maatregel kost bijna een miljard euro. En wordt gezien als een poging van de regering... om de protesten tegen president Mubarak te preken. In Alten in Gelderland is korte tijd een gijzeling geweest in een drogisterij. Aan het begin van de avond kwam een gewapende man de trekpleister binnen... en nam een medewerkster in gijzeling. En toen hij zag dat hij omsingeld was door de politie, gaf hij zich over. Vorig jaar waren treinreizigers minder tevreden over de NS dan in 2009. Er reden minder treinen op tijd. En de informatie over de vertragingen was slechter, is de kritiek. Ook werd er geklaagd over gebrek aan zitplaatsen. 75 gaf de NS een 7 of meer tegen 78 een jaar eerder. En Steve McLaren is ontslagen, de trainer van Wolfsburg. De Duitse club werd twee jaar geleden kampioen van de Bundesliga. Maar nu staat Wolfsburg twaalfde. McLaren is oud-coach van Twente. Hij ging vorig seizoen naar Wolfsburg. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ikkink. Het is maandag 7 februari half 9 geweest. Goedenavond. In Aalten liep een gijzeling vanavond goed af. Wat er is gebeurd hoor je zo meteen. En Dallas komt terug. Wethouder en BNL-presentator Joost Eertman is een van de grootste Dallas-fans van Nederland. En hij vertelt wat het beste moment ooit van die serie was. En Erbe Wennemars duikt in de wereld van het voetbal. Want hoe gaat het met Mark van Bommel bij zijn nieuwe club AC Milan? Dat hoor je zo meteen van Mark van Bommel zelf. En het gaat ook niet goed met de witlof, blijkt uit onderzoek. En dus ging Joris de boer op. Een heleboel mensen, en met name jongeren, laten deze groente links liggen. En dat snap ik wel, want het is hartstikke bitter. Maar als je het heel lekker breidt, schijnt het toch wel lekker te zijn. Dus ik ga het toch nog een keer proberen te eten. Simone Weidans dan met een update van Ranking the News. Nou, populair nieuws vandaag. Onder andere 80 Amsterdamse studenten die een gebouw van de universiteit bezet houden... uit protest tegen de bezuiniging en het onderwijs. Maar gedragen ze zich daar wel een beetje netjes? Hmm. Denk het niet. We houden, we houden ons al de hele dag aan de huisregels. Want de huisregels we houden we ons al ook al tijdens de hele collegeperiode aan. Dus daar hoeft u niet aan te twijfelen. Nou, Gelukkig gevoerd die jongen. Mm. Verder veel gelezen nieuws. Wilders die stond weer voor de rechter. Treinverkeer rond Os is stilgelegd door een gaslek. En een Belgische politica roept op tot een seksstop. Om 9 uur dan hoor je de top 5. Dankjewel. Iedere dag hoor je in bnn 2 wat bekende Nederlanders zoal bezighoudt. En vandaag beginnen we met de burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. Ik ben net aangekomen in Nicaragua. Straks vliegen we door naar onze zusterstad van Carlos... om 25 jaar stedenband te vieren. Ik vind het leuk dat er ook gemeenteraadsleden zijn meegereisd. Die kunnen dan met eigen ogen zien wat er in 25 jaar is opgebouwd. En eerlijk gezegd ben ik blij dat er vanuit Groningen... serieus buitenlands beleid wordt gevoerd... Wat ook voor onze stad veel oplevert. Dan voormalig breekijzer Pieter Storms. Klinkt wellicht een beetje eil, maar dat komt... ...ik vlieg momenteel op 12.000 meter hoogte van Dubai terug naar Monaco. En uh, ik had daar een voorproefje van wat de wereld de komende jaren te wachten staat. Namelijk hordes Chinezen in korte broek. Honderdduizenden om het Chinese nieuwjaar het jaar van het konijn te vieren... Nou, oh, het is geen pretje, moet ik je zeggen. <laughs> Dan zou Olympisch kampioen 500 meter schaatsen Mark Tuitert ook in het buitenland zitten. Als een kind zo blij ben ik vandaag, want ik mag voor het eerst sinds tijden weer schaatsen op die Olympic Oval in Calgary. Uh, de snelste ijsbaan ter wereld. Een genot om daar te mogen trainen. Ik ben hier in voorbereiding op de wereldbekerwedstrijd uh, in Salt Lake City. Overigens net wakker met een uh, jetlag van uh, 8 uur, maar uh, een schitterend mooi winterwonderland waar ik uh, nu op uitkijk. Het, Fijne dag. Het programma Weekend Millionaires gaat naar SBS... en daar is presentator Robert ten Brink helemaal kapot van. Maar voordat ik het met, daar, uh, daar met hem over ga hebben... Robert, wat heb jij gedaan vandaag? Ik heb heel hard gewerkt aan uh, All You Need Is Love op de redactie... en we hebben ook nog een uh, filmpje gemaakt. Een filmpje? Wat voor filmpje? Een filmpje uh, ja, voor de uitzending van zaterdag... Duidelijk, we gaan het er zo meteen over hebben. Dan de sport, Floris van Hoorn. Goedenavond, Hi. ja, tennis en voetbal. Maar we beginnen met de tennis, want dat is in Rotterdam. Daar is in de openingsronde Thomas Schorel uitgeschakeld. In Rotterdam was de Servier Viktor Trotski in twee sets te sterk. Schorel was na afloop slecht te spreken over zijn eigen spel. Uh, ik serveerde van nou niet goed genoeg, mijn voetenwerk was niet goed genoeg. En ja, dan, dan gaat het hard hier. En zeker als je heel veel ballen terugkrijgt... en dan niet in het begin dan niet lekker in je vel zit en in de wedstrijd. En uh, ja, dan gaat het gewoon heel hard. Ja, het gaat hard, want inmiddels zijn ze in Ahoy bezig met het avondprogramma. En daar hebben ze een echte publiekstrekker. De eenmalige terugkeer van Paul Haarhuis en Jacco Elting in het dubbelspel. Mark Brasser is al de hele dag in Rotterdam. Mark, goedenavond. Hoe vergaat het ze? Nou ja, die quote die je net liet horen van Thomas Gerel, dat zou ook een quote van Haruis of Elting kunnen zijn. Voetenwerk niet goed, service niet goed genoeg, een beetje te traag. Het gaat ze allemaal eventjes te snel. Uh, ze hebben de eerste set met 6-3 verloren. Paul Haruis en Jakko Elting en staan in de tweede set een dubbele breek. Achter 4-1 dus in het voordeel van het Poolse koppel, uh, Viersdenberg-Matkowski. Ja, het, het, het is een aardig op, op, optreden. Ze hebben natuurlijk pech met de loting hè, dat ze meteen deze sterke polen treffen. De, de, de nummer 1 van de plaatsingslijst. En uh, ja, het is aardig wat ze laten zien, Haruis en Elting... Maar ook niet meer dan dat. En er is heel veel over gesproken, over dat duo. Jij bent ook veel over die rentree aan het woord geweest. Misschien een gemeene vraag, valt het tegen? Valt het mee? Nou ja, voor mij valt het eerlijk gezegd uh, niet tegen en, en niet, niet mee. Ik bedoel, dat is geen laf antwoord, maar ik had er niet heel veel meer van verwacht. Uh, sinds zij 13 jaar geleden gestopt zijn, is het tennis natuurlijk wel geëvolueerd. Het is sneller geworden. Wat bijvoorbeeld opvalt, en daar hebben zij nooit mee te maken gehad, is dat er nu bij een stand van 40 gelijk maar één punt wordt gespeeld. En degene die dat punt pak, die pakt de game. Nou, dat was in de tijd van Haras en Elting, was dat niet zo. Dan moest je twee punten pakken vanaf 40 gelijk. En je zag ook in de eerste set en ook aan het begin van de tweede set dat de breaks die de Nederlanders tegen kregen, dat dat gebeurde op 40 gelijk. Dus, maar goed, dat ze, dat ze, ze hebben natuurlijk veel te weinig getraind. Ze hebben in november het besluit genomen om mee te doen. Uh, weinig wedstrijden gespeeld, wel in Australië gespeeld, maar de, de Legends Tour, zeg maar, een oude mannen toernooi, zoals ze het dan zelf zeggen. Ja, Dat is natuurlijk heel anders spelen dan tegen dit soort jongens die hier echt voor het dubbel gekomen zijn. Dus ik moet je eerlijk zeggen, ik had er niet zo heel veel meer van verwacht. En Mark, die, die, die, die Polen, daar zit er ook eentje bij. Die heeft ook wel een buikje. Ja, dat, dat heb je goed gezien. Inderdaad. Ja. Ik denk dat de Harus en Eltink afgetrainder ja. zijn dan die ene pool. Maar die heeft wel uh, het ritme. Heeft wel, uh, dat hij wekelijks speelt en op niveau speelt. En dat hij gewoon uh, snel kan reageren. En uh, hij is een stuk jonger. Harus en Eltink zijn zo rond de 40. Deze pool Ik weet niet precies hoe oud hij is. Maar die is een stuk jonger. En die, ja, die is gewend om dit soort wedstrijden te spelen. En voor Harus en Eltink ja, is het allemaal even wennen. En het gaat te snel. En ze zijn een stapje te laat. En ja, het, het is niet verrassend. Het is ook helemaal geen schande. Ik bedoel, uh, het zou natuurlijk mooi zijn. En als ze hier winnen, maar goed als ze verliezen, dan uh, ja, dat is dat wel in de lijn der verwachting. Ja, het is misschien een beetje oneervol, maar ik zou bijna willen zeggen... straks weer het, het echte tennis, dan ja. uh, tennis van, van heden. Jesse hoete uh -huh. komt dan uit tegen Jurgen Meltzer. Maakt hij een kans? Nou ja, het is ja, moeilijk. Kijk, Jurgen Meltzer is een jongen die vorig seizoen een, een heel goed seizoen heeft gedraaid. Uh, en, en nu voor het eerst in de top 10 van de wereld staat. Uh, ja, een hele goede speler, een linkshandige speler. Het wordt een enorm zware wedstrijd voor uh, voor kolum Die normaal ja, challengers speelt, soms een keer aan de atp toernooi mee mag doen. Maar natuurlijk niet het, de ervaring heeft. En het wedstrijdritme. Uh, en het spelen van, van belangrijke grote wedstrijden in. zo'n vol ahooi. Want het is druk vanavond. Dat heeft die Meltzer, heeft dat voordeel allemaal wel. Dus ik ben bang dat het vanavond. Ja, na de nederlaag van Schorel. En de dreigende nederlaag voor Haras en Elting. Die inmiddels 5-1 achter staan in de tweede set. Ja, dat ook Jesse Hoedagalum het vanavond uh, niet gaat halen. Ik hoop natuurlijk van wel. Maar ik ben bang van niet. Goed, dat kunnen we in ieder geval in deze uitzending gaan volgen. Dankjewel, Mark. Um, we gaan verder met voetbal. Je hoort het al in het nieuws. VfL Wolfsburg heeft trainer Steve McLaren ontslagen. De Engelsman werd aan de kant gezet vanwege de tegenvallende resultaten. Wolfsburg kampioen in 2009, bezet in de Bundesliga de twaalfde plaats. McLaren kwam afgelopen zomer over van FC Twente... dat hij voor het eerst kampioen van Nederland had gemaakt. De voormalig bondscoach van Engeland is dit seizoen... de vijfde trainer in de Bundesliga die voortijdig moet vertrekken. Assistent Pierre Lietbarski neemt de taken van de Brit voorlopig over. En voor het eerst dit jaar heeft het Nederlands elftal weer samen getraind. Na het succes in 2010 moet in 2011... kwalificatie voor het EK van volgend jaar worden afgedwongen. Woensdag wordt in Eindhoven geoefend tegen Oostenrijk... en de kans bestaat dat Luc de Jong daarbij zijn Interlanddebuut maakt. De aanvaller van FC Twente is door bondscoach Bert van Marbeck opgeroepen... als vervanger van Robin van Persie, want die heeft griep. En terecht dat hij ze opgeroepen. Dankjewel, Floris. Dit is Radio 1. BNN Today. Een gijzeling vanmiddag bij Droogis Trekpleister in het centrum van Aalten. Inmiddels is hij voorbij en onderroep gelderland verslaggever Nieke Hoyting was daar vandaag de hele dag bij. Goedenavond. Ja, goedenavond. Heeft hij zichzelf overgegeven, die gijzelnemer? Ja, daar lijkt het wel op. Over uh, dat deel van uh, de gebeurtenis van vanmiddag doet de politie nog geen officiële mededelingen. Maar ja, er waren natuurlijk ook een hele hoop winkels omheen. Want het was de winkelstraat van het dorp Aalten waar het gebeurde. En uh, ja, personeel van andere winkels had zichzelf opgesloten. En ja, kon eigenlijk ook geen kant meer op. Maar die hebben wel dus voor een groot deel kunnen zien wat er gebeurde. En uh, een van de restauranthouders schuin tegenover die omschreef dat op een gegeven moment de man met zijn handen omhoog naar buiten kwam. Uh, een agent riep, ga liggen. Hij ging ook meteen liggen op de grond. En toen kwam er achter hem uh, een hele groep agenten de winkel uit... die van voren de winkel niet in was gegaan. Oh. Op, terwijl, ja, er de, de zijn van de, via de achterkant van de winkel waarschijnlijk ook een hoop... Uh, speciale eenheden naar binnen getrokken om hem op die manier te overmeesteren. Ja, want waren er veel, uh, was er veel politie aanwezig daar? Ja, ontzettend veel. Kijk, het woord politiemacht is altijd iets... ja, dat, dat klinkt al heel snel heel groot... dat moet je niet al te snel gebruiken... maar in dit geval was het absoluut terecht... Uh, omdat het om de winkelstraat ging, was er al heel snel direct... toen het ongeveer zo tussen vier en half vijf gebeurde... een hele hoop politie op de been. Want ook winkeliers eromheen hebben onmiddellijk 1 en 2 gebeld. Uh, ook een, een, een winkel heeft de overvalsknop ingedrukt. Dat is zo'n knop achter de balie waarmee je heel snel de politie kan inschijnen. dat er uh, ja, sprake is van een overval. Mm -hmm. En toen zijn direct omliggende straten uh, door gewone agenten al afgezet. En uh, ja, die gewone agenten met tientallen auto's, tientallen motoren... Uh, werden al heel snel aangevuld... Met met nog weer andere speciale eenheden van de politie. Ja, ook arrestatieteams en daarbij ook nog wel weer andere eenheden... die nog weer anders uitgerust waren. Dus ja, op een gegeven moment was het hele centrum van Aalte... vergeven van alles wat maar blauw was. Ja, en dat is niet echt een, een beeld wat, wat vaak voorkomt in Aalte, nee. lijkt mij zo. Nee. Eh, ook niet bij de trekpleister. Waarom heeft die man eh, die werknemster eh, gegijzeld... Nou, het enige dat de politie op dit moment zegt is dat het om een verwarde man gaat. Uh, er werd eerst gesproken over een blanke man van zo'n 25 jaar. Het gaat nu, uh, dat zijn de, de gegevens van de politie, dat, over dat de man 33 jaar is. En dat het dus gaat om een 33-jarige verwarde man. Ja, dat hij zichzelf dus toen ook over heeft gegeven aan de politie. Maar hij is wel de winkel binnengegaan met de mededeling dat er sprake was van een overval... Dus ja, wat dan toch die aanleiding is geweest, dat is nog niet duidelijk. Ja, en één medewerkster is toen vastgehouden en de rest mocht weg, toch? Ja, ja, de, de man schijnt toen hij binnenkwam dus te hebben gezegd... met zijn pistool uh, in de lucht gericht, uh, dit is een overval, dit is een overval... En hij had toen ook nog zo meldige getuigen gezegd... blijf allemaal binnen. Maar er waren dus verschillende klanten en medewerkers. Uh, het is een ontzettend uh, panieksituatie geweest op dat moment. En toch zijn al die mensen heel gauw naar buiten gerend. En dat ja. is dus ook de meeste mensen gelukt... Alleen deze ene medewerkster, een redelijk uh, jonge meid, wat ik van getuigen begreep... die was achter in de winkel en heeft dus toch niet meer die winkel kunnen verlaten. En ja, hij heeft haar daarop dus echt in de winkel vastgehouden. Vanuit de tegenoverliggende winkels hebben ze ook naar binnen kunnen kijken... en steeds gezien hoe die overvaller met zijn zwarte kleding en zijn bivakmuts daar liep. Ja, en dus dat die ene medewerkster maar steeds niet naar buiten mocht. En hebben ze dan contact gehad met, die, met de gijzelnemer? De, de, dat, je, dat ze met hem bellen of zo? Ja, mogelijk, mogelijk. Want uh, onder alle uh, ja, speciale auto's die op een gegeven moment aankwamen rijden... en zich met gierende vaart uh, dwars de markt overreden de markt in Aalt is eigenlijk autovrij... maar die auto's konden daar uiteraard ineens door... want dat waren dus die speciale eenheden. Mm. Ja, daar was ook een soort busje bij met speciale apparatuur. Wat er wel op leek dat daar wel geprobeerd is in ieder geval... om wat contacten te leggen. Ja, en dus inderdaad intussen is vanaf de andere kant van uh, de winkel... Uh, zijn dus arrestatieteams uh, uh, ook de winkel binnengegaan. Dus ja, wat nou uiteindelijk tot die overgave heeft geleid, ja, dat is niet duidelijk. En zij is wel ongedeerd gebleven, de medewerkster. Ja, ja, ja, ja ze is absoluut ongedeerd gebleven, in lichamelijke zin dan natuurlijk. Uh, want ja, mensen hebben ook weer winkeliers tegenover hebben haar naar buiten zien uh, lopen... nadat dus de man uh, zich over had gegeven en was afgevoerd. Ja, toen is zij onmiddellijk uh, een andere winkel binnengebracht... waar diverse mensen waren om haar op te vangen... Uh, en ja, lichamelijk is zij absoluut ongedeerd. Maar goed, ze heeft natuurlijk wel al met al, toch zo'n twee uur lang is zij gegijzeld ja, geweest. Ja, dat, de dat de gaat de je niet in de, koude, in de koude kleren zitten, vermoed nee, ik zo. Nee, nee. Nee. Dank nee. Nieke Hoyting van Omroep Gelder, Gelderland. Ja, alsjeblieft. We gaan naar Mark Brasser. Ja, het is hier uh, bijna afgelopen. 6-3 en 5-2 uh, in het voordeel van uh, Vierstenberg, uh, Matkowski en uh, de Polen gaan uh, serveren voor de wedstrijd. Het publiek gaat er nog één keer achter staan, de Hens Club. Ja, er is de afgelopen weken veel geschreven over deze rentrée van beide oh. Nederlanders. Terwijl de eerste service van de Pol wordt uitgegeven. Hij dacht zelf heel even aan een ees, maar dat feest gaat, uh, gaat niet door. Er is heel veel geschreven over deze rentrée En er werd dan altijd uh, de vraag aan Haarhuis en Elting gesteld van... Ja, is het echt wel een eenmalige rentrée Als het nou goed gaat, hè, denken jullie er dan niet over om uh, nog uh, meer wedstrijden te gaan... Gaan spelen, terwijl de wedstrijd nu is afgelopen, 6-3 en 6-2. Nou, ik denk afgaand op deze wedstrijd dat ze er gewoon moeten besluiten... ...om het maar bij dit ene optreden te houden. <laughs> ze zullen morgen wel wat, wat spiertjes gaan voelen die ze een hele tijd niet gevoeld hebben. Ben ik bang, het zal een behoorlijke aanslag op, op het lichaam zijn geweest. Misschien nog niet bij Haarhuis, want die is, speelt nog regelmatig. Die was goed getraind, maar Elting heeft hier echt wel, wel heel veel over moeten trainen... ...de afgelopen weken. Zij ook in een interview, ah, ik zit maar 5, km, 5, km, 5 kilo boven mijn gewicht... ...wat ik zat toen in mijn, in mijn hoogtijddagen. Maar goed, hij heeft het nou ja, ergens voor gedaan. Voor een leuke optreden hier vanavond in Ahoy. Maar het, het was niet, uh, niet echt om over naar huis te schrijven. Jammer, ja. het, had zo mooi kunnen zijn. het had zo mooi kunnen zijn. Het had een heroïsch verhaal misschien ja. wel kunnen worden. Kijk, Het doet natuurlijk helemaal niks af uh, aan de prestatie van de twee in het verleden. Twee grote spelers. Uh, alles gewonnen wat er te winnen valt. Uh, uh, grootheden uit het uh, Nederlandse tennis. Uit het internationale tennis. Ook alle Grand Slam toernooien gewonnen. Wereldkampioen geweest. Dit toernooi twee keer gewonnen in 1997 en 1998. Maar ja, dertien jaar later uh, is het... Uh, ja is er niet zo heel erg veel meer uh, van over, moet ik zeggen. 6-3 en 6-2 gaan ze eraf. Paul Haarhuis en uh, Jacco Elting. Het was een aardig optreden, maar uh, niet meer dan dat. Mark Brassen, dankjewel. We spreken jou zo meteen weer. En ook Robert en Brink over het verlies van zijn weekend miljonairs Daar is hij helemaal kapot van. Nu eerst Mumford Sans en Winterwinds. Little London with lonely hearts Oh, the warmth in your eyes swept me into your arms Was it love or fear of the cold That led us through the night? For every kiss Your beauty trumped my doubt And my. sent me off from the god that i once loved was the same that sent me into your arms oh and pestilence is one when you are lost and i am gone and no hope no hope will overcome Pijn in het hart neemt Robert en Brink afscheid van zijn programma Weekend Miljonairs. Je weet wel, dat moeilijke vraagenspel waarbij je 1 miljoen euro kon verdienen. Elf jaar lang was Robert het gezicht van dat programma. Hij heeft in Nederland eh, het groot gemaakt. Maar nu verhuist Weekend Miljonairs van RTL naar SBS en zonder Robert en Brink. Robert en Brink, goedenavond. Ja, hallo. Ho hoe kan dat nou? Nou, dat kan heel simpel, omdat Robert en Brink bij RTL werkt en het programma naar SBS gaat. En dan belt SBS niet even van, hé, hey, kom je mee? Uh, nee, want SPS snapt ook wel dat Robert de Brink een exclusief co uh, contract heeft bij RTL. En hij daar hele leuke programma's doet, zoals uh, Holland's Got Talent en All You Need Is Love en noem het allemaal maar op. Ja. Uh, dus zo simpel gaat dat niet. Maar dat is wel raar, want het, bedoel, het is wel echt jouw programma. Ja, nou ja, goed. Ik heb het uh, inderdaad bijna elf jaar uh, uh, gedaan. Uh, en Ja, of dat raar is, dat weet ik ook niet. Wat, uh, uh, kijk, de reden dat het ter sprake is gekomen... Uh, en nu een beetje in de pers is beland... komt eigenlijk door het feit dat ik het, me het meeste stoor aan het feit dat... Uh, een heleboel mensen met wie ik jarenlang dat programma heb gemaakt... Mm -hmm. mensen van achter de schermen heb ik over dat die dan ook nooit meer iets laten horen. Die ijzige stilte, die doet pijn. Dat, dat is eigenlijk het hele verhaal. Dus de mensen die het programma gaan uh, maken... die hebben het programma ook eerder met jou gemaakt... en die hebben daar niet even met jou over gesproken? Nee, nou, even over gesproken. Je hoort gewoon niks erover. Ja. En dat is toch mal. Maar dan wel natuurlijk in de wandelgangen. Dan, uh, dan ja, weet je toch, ja, ja. Ja, zoals Tuurlijk, dat dan ja. gaat. Ja, ja. Uh, vanmorgen zei uh, Jeroen van der Boom... ineens het volgende op de radio... Kijk, ik ben zanger. Ik ben geen presentator meer. Ik ben ook niet de allerbeste presentator, maar ik ben gewoon... Eh, wie ik ben, en ik ja. wil gewoon heel graag uh, dat doen, alleen uh, ja, dat gaat niet over één nacht uit. Nee, dat begrijp ik, dat ik natuurlijk. ik eruit ben. Dus uh, Robert heeft iets voor zijn beurt gesproken, zo, maar jij had hem ja. anders zeker gebeld. Ik, ik denk dat zoiets gewoon, ik bedoel, hij heeft het heel lang gedaan uh, en hij doet nu andere dingen. Hij zit volgens mij ook bij een andere zender. Ja. En het is volgens mij ook helemaal niet aan mij uh, om dan aan een presentator uh, te vragen hoe, of wat en uh, dat ligt volgens mij bij een zender ja. en bij een productiemaatschappij. zo, en... lekker, ja. Want Jeroen van de Boom gaat jou vervangen. Ja, de, uh, Dat zijn de plannen. Ik uh, heb breaking news, want ik hang hem uh, as we speak net op. Nee, hey, kijk aan. Uh, twee minuten geleden. Ja. Uh, dus daar hebben we even gezellig over gehad, want we spreken elkaar al vaker. En was dat dan een, een, een spannend gesprek met heel veel mensen in nee, spanning? Nee. Het zou nee. kunnen. Nee, nogmaals, het gaat. Het gaat niet om Jeroen. En ik, ik, als ik voor iemand bewondering in het vak heb... is het Jeroen van de Boom. Een keiharde werker die nu als zanger ongelooflijk veel succes heeft. Uh, maar ook alle hoeken van het vak en alle, alle wegen al bewandeld heeft... Maar uh, het is nog wel, het, het, het is gewoon de stilte eromheen. Dat uh, ik denk: van ja, ik heb een programma. Uh, na tien jaar mag je wel zeggen dat het jouw eigen programma is. Ja, en ineens hoor je nooit meer iets van niemand. En dat is eigenlijk het hele eiereneten. Een hmm. beetje teleurgesteld eigenlijk. Niet boos, teleurgesteld. <laughs> ja, maar dat dus klinkt ook weer zo uh, somber. Ja. Uh, nou, ik vind ja, het ook nog wel wat, hoor. Want nou, ik, ik meer kan me... het eigenlijk niet over te zeggen. Nee, maar, nou, maar ik kon me nog herinneren toen dat programma begon. Ja, ja iedereen keek natuurlijk. En, uh, en het, het, het, het paste wel meteen in, in Nederland, omdat jij het altijd zo mooi presenteert. Ik heb er ook even een fragmentje van hoe je dat dan deed. Luister even mee. Je speelt gewoon. Antwoord C. We vullen in Antwoord C voor 64.000 euro. Als Eduard Meijer echt zo goed heeft opgelet op school... dan is dat fantastische bedrag binnen. En gaan we met één hulplijn en drie vragen verwijderd van het miljoen. Kijken welke vraag er goed is voor 125.000 euro. Het goede antwoord staat hier. Voor 64 mil is antwoord C. Het geld is willen. Nou, en hier... Uh zaten uh, mama en papa Ikink uh, met kromen op de bank, hoor. Want dat was uh, qua, qua spanning dan, hè? Want het, uh, ja, ja, wij waren ja, ja. echt uh, waren fan, hoor, met de hele familie. Maar was, nou, was het ook nog in de tijd dat er uh, behoorlijke bedragen uitgingen, hè? Ja. Dat uh, er nog geld genoeg was uh, om uh, inderdaad af en toe eens een kwart miljoentje uh, te laten winnen. Of uh, 64 mil, of een miljoen, of een half miljoen. Ja. En de vraag is natuurlijk... Uh, ja, hoe dat uh, in de toekomst bij SBS zal gaan en hoe de budgetten zijn. We gaan, het, af, we gaan het afwachten met, ja. uh, met Jeroen van der Boom. waarschijnlijk. Ondertussen heb jij genoeg te doen, gelukkig maar. Uh, dat andere kindje van je namelijk, Oh you need is love, dat komt ook weer terug, hè? Uh, ja, uh, aan de zaterdag beginnen we weer met een serie na een aantal jaren. En uh, dat gaat erg leuk, moet ik zeggen. Ja, en, en wordt het dan weer uh, hetzelfde als uh, voorgaande jaren of gaat het toch weer iets anders worden? Nou ja, ik... Ik weet eigenlijk niet, niet nooit zo goed hoe ik uh, programma's moet verkopen. Hm. Het is net als met de kerst. Dan word ik ieder jaar door allerlei media gebeld. Van, en wat, ga, wat wordt het dit jaar? En dan zeg ik altijd inderdaad, ja, exact hetzelfde als vorig jaar. Ja. Uh, het gaat over liefde. En uh, we gaan met een kerst aan het pad. En, ja, het gaat over mensen en wat ze meemaken. En of ze elkaar terug willen of juist niet. Of uh, dat ze in stilte op iemand verliefd zijn. Dat is het voor met all you need is love. Klassieke liefdesverhalen. Iets anders ja. dit jaar. Omdat er ook mensen um, in een love mansion in de Jordaan gaan zitten in Amsterdam. Ja. Ja. Een soort, soort big brother met liefde? Nee, nee, nee geen verborgen camera's. Ja. Maar ze krijgen wel de kans om uh, uh, zonder alle dagelijkse beslommeringen uh, zich totaal op elkaar te focussen. En dan hopen wij dat er veel relaties uit voorkomen. Ja, zou het zomaar kunnen gaan gebeuren dat, uh, dat ineens All You Need Is Love ook van je wordt afgepakt en dat niemand dat dan vertelt? <laughs> Ik heb geen idee, dat, de tijd van de Dat zou het zijn, zeg. Dat ineens uh, All You Need Is Love door Bovenair van Doris wordt gepresenteerd. Nou ja, veel succes. Dan, uh, komen <laughs> we, dan, dan gaan we in staking. Dan uh, gaat BNN ja. protesteren. Ja. Dat, dat gaat nou, kan dat niet. Gebeuren. Af, dat <laughs> ja. Robert en Brink, zaterdag. Een nieuwe al -in, in de slaven. Gaan we met z'n allen kijken. Dankjewel. Heel graag Dag. BNN today. Dallas komt terug, ook op televisie. Wat was nou de beste aflevering ooit? Dat hoor je zo meteen van Joost, Joost Eertmans. Hij is groot fan. Het gaat niet goed met witlof, blijkt uit onderzoek. Te ouderwets en een heleboel jongeren laten deze groeten links liggen. Nou, ik kan me er iets bij voorstellen, want ik vind het ook niet om te eten. Veel te bitter. Terwijl mijn moeder het heerlijk klaar kon maken in de oven met een uh, kaarsje en een hammetje en paneermeel. Maar ik hield het liever bij bruine bonen en een tataartje. Maar je smaak verandert natuurlijk in de loop der jaren. En deze groente ja, die moet wat meer op de kaart worden gezet. Dus ik denk, laat ik het toch nog maar weer eens een keer proberen. Nou, waar kan je dat het beste doen? Hier in Nagelen, in Flevoland, bij een witlofboer. Ga samen met de witlofkoningin Judith. En zij werkt hier het nog een keer proberen om te kijken of ik het lust. Judith Krops, uh, jij weet alles van uh, een goedje wat ik helemaal niet lekker vind. Schandalig. Ja, vind je het echt schande Ja, het nou, is gewoon heel erg lekker. Uh, ja Ik denk dat het probleem is dat heel veel mensen gewoon niet weten... hoe makkelijk en hoe snel je gewoon een lekker recept van Witlof klaar kan maken. We staan hier voor een uh, grote loods en de deuren gaan open. Witlof, dat groeit in het donker hè Ja, klopt. Ja, bij, uh, want als Witlof in het uh, licht groeit, dan wordt het groen. Dat is een Wil nu zeggen... verhaal. Ja, dat klopt. Met een licht schijn je erop, want het is hier echt pikkie donker ja. in uh, deze hal. En dan zie ik... Duizenden witlof. Ja, de tijd dat het een witlofkrop wordt duurt 25 dagen. Van begin tot het eind. En bij die 25 dagen wordt het geoogst. En dan gaat het naar de supermarkt. De witlof is eigenlijk heel ouderwets. Hè? Het heel... gaat niet zo heel erg goed. Hè? Ja, heel ouderwets. Ja, dat is eigenlijk wel jammer. Want uh, het is eigenlijk gewoon heel erg lekker. En, en misschien hebben mensen dan nog echt een ouderwets beeld bij. Uh, ja, misschien het traditionele hamkaas. Terwijl dat het op heel veel andere manieren heel erg lekker te bereiden is. Witlof wokken, ik weet niet of je dat kent. Nee, ik ken met... helemaal niks van Witlof. Nee, hè? Witlof nee. met spekjes uh, bakken en dan... Uh, ik hou ook de... niet van spekjes. Oh. Nou, wat moet er gebeuren om de Witlof weer een beetje op de kaart te zetten? Nou, ik denk toch ook wel een beetje promotie... en wellicht met, uh, met lekkere aanbevelingen voor uh, lekkere recepten. Ja, vandaag de dag twee verdieners, we zijn allemaal druk... en dan hebben we vaak niet zoveel tijd meer of geen zin meer om lang in de keuken te staan. En dat kan echt gerust met Witlof, geloof mij... Jij kan er iets lekkers van maken. Ik kan er zeker wat lekkers van maken. En jij denkt als jij straks de keuken ingaat en ik iets van jou ga eten, dat ik, ik het dan het. in één keer wel lekker ga vinden? Ik hoop het. Dat uh, Witlof met uitsterven bedreigd? Nee hoor. Nou, de mammoet is ook op een dag uitgestorven. Ja. <laughs> dat klopt, nee, daar ga ik echt niet van uit. Jij bent de Witlof aan het inpakken. Eet jij nog wel eens Witlof? Uh, ja, zo, zo af en toe dan eet ik nog wel eens Witlof, ja. Ik vind het helemaal niet lekker. Ja, en verschillen natuurlijk. Het he? Soms een beetje van overgeven vroeger. Oké. Okay. Wat is zo bijzonder aan, het, uh, aan deze groenten? Nou ja, ik probeer het altijd zo goed mogelijk producten uh, te maken. Ja. Ik kan eigenlijk weinig daar meer over zeggen, want wat er eigenlijk bijzonder aan is. Het is best wel een saaie groente begrijpen. Ja, nou ja, ik ben niet zo'n groentepersoon. Uh, zelf uh, vind ik vlees al het belangrijkste met het eten, maar. Uh... Ik ook. Inmiddels ben ik in de keuken bij uh, Judith en het witlof zit in een vergiet. Wat gaat het worden? Het gaat gewoon een heerlijke frisse witlofsalade worden. Oh, oh, oh. nou, het water loopt al uit mijn mond. Ja, ik zit nu even hier in dit bakje te kijken, maar het ziet er niet echt dat je zich van uh, heel feestelijk uit. Het, uh, die rozijnen en die vetterkaas en die walnoten. Heb je appelmoes? Nee. Nou, ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Maar je snapt het wel dat gewoon een heleboel eigenlijk het gewoon niet lekker vinden. En met name ook jongeren, de, gewoon de bitterheid. Ja, ik vind het zelf, uh, de bitterheid haal ik eruit door de kern eruit te halen. En uh, wat, misschien wat zoete ingrediënten toevoegen. Dan, nou, ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Dit is in mijn ogen niet meer bitter. Het is best lekker. Het smaakt niet bitter. Maar misschien komt het ook wel door de ingrediënten, door de walnoten, de kaas en de rozijnen. Maar of ik nu naar de groenteboer toe ga om witlof te gaan halen, dat denk ik niet. Ik hoop niet dat je het erg vindt. Nee. B -M